Jan Volkertzoon Een hoorspel voor de jeugd, geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Jan C. Hubert.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 Hoe is het mogelijk dat die ondankbare vilijnen... ...zo de eerbied tegenover de vrede van hun graaf en gebieder durven vergeten? Sta mee toe en ogenblikkelijk met mijn krijgsknechten heen te rijden. Ik beloof u dat deze schande met niets ontziende strengheid zal worden uitgerist. Niet zo haastig, heer rudder. De beurter zegt dat de heer van Randzate wonderlijke streken heeft uitgehaald. Heer graaf, dat is gelogen.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 Hij zegt ook dat de graaf van Holland daar niets te zoeken heeft. <laughs> Binnen 24 uur denkt hij daar beslist anders over. Het wordt hoog tijd, heer. Niets dan last heb ik van die boeren, Omdat zij weten dat ik uw trouwe aanhanger ben. Ook daarom zal het zijn dat ze mij slot nu bij mijn afwezigheid belegeren. Ja, we zullen daar al wel palend aan stellen, heer Graaf staat mij toe, mijn knechten op te roepen. Nu, nu, nu, blijf rustig bij ons, heer Zie, daar staat voor Rempel een lepelblijder. Ja, oh, oh, brutale kerels, ze zullen streng verhoord worden. Maar, heer Graaf, ze zullen liegen op het ze voorgezegd is. Met leugenaars weten wij af te rekenen, heer Van Heemskerik. De hier laat horen dat wij eraan komen.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 De ridder liegt! een stevige gezeling zou bij dat balken de waarheid te gauw uithalen. Ik vraag u niet langer te dulden dat een hooggeboren ridder door een velein beledigd wordt. Ik versta uw toren, heer ridder. Maar ik wil die jongen de kans geven vrijwillig te bekennen dat hij liegt. Luister, jongen. Om jouwentwil en twil zijn eerbare poorters tegen deze ridders in opstand gekomen.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 Ik ontken! Is er dan niets dat jouw koppigheid kan breken? Jager, laat je zweepers knallen! Hoor je dat jongen? Wil je dat op je rug hebben? De heer Van Randzaten heeft mij al tot bloedens toe doen geestelen. heer Graaf. Zie de striemen maar op mijn rug! Maar ik ben vrij geboren! Vrij geboren! Als ik maar wist wie ik geloven moet. Maar ridders liegen niet, dat verbiedt hun wet. Maar jij bent dapper, jongen. En je ogen kijken me vast aan. Heb je hier dan niet iemand die kan bewijzen dat je vrijgeboren bent? Nee, heer Graaf. Dan moet het recht zijn loop hebben, helaas. Kom hier, jager. Voor het allerlaatst. Beken je of niet, jongen. Nee, heer Graaf. Ja. Geef hem tien slagen oh. Graaf, Wat is dat daar? Heer Graaf. Heer Graaf. Uit naam van mijn vader. Vraag ik gehoord. Ja, wie is dat? Welke opwacht? Ha, la! Jee, wat vreemde vermomming durf jij op met zoveel tijd. Zeker krijg je gehoor. Kom dichterbij.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 Dick van Sant als Jehan en Dogi Hugani als de vrouw die het verhaal vertelt. De regie had Jan C. Huber.